Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS Op 3. Het zijn zware tijden voor de roostermakers bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ze hebben daar vaak al last van een personeelstekort en daar komt nu ook nog een flinke griepgolf overheen. Veel medewerkers zijn ziek. De mensen die overblijven kunnen niet nog harder werken, zegt een vakbond. Er rijden vanochtend minder treinen. Dat komt door koperdiefstal. Meerdere koperen draden aan het spoor zijn doorgeknipt en meegenomen. Die draden zijn belangrijk voor wissels en dus rijdt er minder tussen Eindhoven, Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Rond deze tijd zou de boel opgelost zijn. Check voor de zekerheid wel even de NS-app als je op pad gaat. Drie dieven hadden vannacht pech in Enschede. Ze hadden uit een opslag 274 lege bierfusten gejat. En daar zit behoorlijk wat statiegeld op. Maar ze kwamen niet ver door een lekke band... Een getuige zag dat ze de band van het busje probeerden te vervangen en tipte de politie. Twee van hen werden opgepakt. De derde dief wordt nog gezocht. En misschien zie jij ze ook nog wel regelmatig voorbij crossen op het fietspad. De fatbikes, die elektrische fietsen met extra dikke banden, zijn mega populair. Ze zijn supersnel en je hoeft geen helm op. Maar toch denken deze fatbike-fietser's dat zo'n helm misschien toch wel verstandig kan zijn. Je valt heel anders dan op een, een, een gewone stadsfiets die een ander tempo... Uh. Mm -hmm. Dus ik vind het eigenlijk wel veilig om dan wel verplichte te helmen. Maar u doet het niet uit zichzelf een helm? Uh, nee, ik vond ze nog niet zo heel erg leuk. Dus als, als een verplichting komt dan hoop ik dat er ook een beetje leuke helmen komen. Ja, ik zie het komen het moment dat de helmplicht ingevoerd gaat worden. Wat ja. en... oh, is deze dus opgevoerd? Ja. <laughs> ik ben nu op de radio. Ja, dat ben je inderdaad wel. De elektrische fietsen mogen eigenlijk maximaal 25 km per uur rijden, maar zijn dus vaak opgevoerd.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 Goedemorgen Zandvoort. Zijn Goedemorgen we weer. Zandvoort, er zijn we zaterdag zaterdagmorgen. De eerste zaterdag van 2023. En nou, iedereen natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat kan nog net. Dat kan nog, niet. Dat kan dat het nog is tot 15 drie, januari. Hè? Ja, het is drie koningen geweest, ja. maar dat mag nog tot 5 15 januari, januari. Geen probleem natuurlijk. Ja. Uh, wat gaan we allemaal doen, uh, uh, Ger? Kun jij een paar dingen opnemen? Nou, dat zal ik vertellen. We gaan zo praten met uh, Mona Meijer van de Rijlwinkel van Sinkel. Over het uh, rijden en zeilen van uh, haar winkel. Daarna hebben we een gesprek met Carina Veren en Leon van Ess hier in de studio over het Zandvoort Museum en de expositie daarover. Dat is een expositie over beroemde Zandvoort. Ja, leuk. Uh, daarna praten we met Imker Victor Bol. En die komt ook hier in de studio. Ja. En uh, tweede uur uh, met Hendrik-Jan Keur gaan we praten over tekeningen over Zandvoort. Ja. En uh, daarna met uh, Ben Zonneveld, u kent hem...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 Die heeft dus ook net dat nummer van Aerosmith Dream On uhm, uitgezocht. Euh, en de redactie is aan handen van Hans Botman. Maar goed, euh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, we dit, het, hebben aan de lijn, dan. als het goed is. Mona Meijer, aardig is. Ja? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mona, goedemorgen. Ja, eh, vorige week ging het uh, niet helemaal goed, maar uh, nogmaals excuus. Maar uh, ja, we zijn nu aan de beurt en uh, we gaan praten over de ruilwinkel. Ja, jullie zitten ja. nu in de Halterstraat, hè? Ja, Halterstraat. En ja, jullie hebben op verschillende plekken gezeten. Ook twee of twee op de krocht, volgens mij. Ja, klopt. En, en uh... we begonnen natuurlijk in de Halterstraat, In de oude Jupiterpassage. Oh ja, daar, ook, daar heb je ook Ja, gezeten, daar ja. zijn we begonnen ja. eigenlijk. Hoe lang is dat geleden, Mona?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 Maar we maken er altijd een soort afweging van. We maken niet zo'n probleem van als ze met iets mooiers weggaan. Ja, ja. Uh, en, en het geld Alles te... heeft dan een tweede leven. Hè. Je kan ook. Natuurlijk, ja, nee, dat, dat is waar. die ja. vanaf zijn en ja. dat het gekijsaakeld wordt. Maar is dat, uh, is dat uh, beoordelen nou niet lastig? Nee, daar zijn we heel, heel, uh, heel snel en makkelijk in. Stel ik ja, heb ja, een heel mooie... stel is het heel mooi. Wel problemen dat mensen met iets komen dat ze denken dat ze iets geweldigs inbrengen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 Nee. nee, dat is lastig, moet je bijhouden. Ja. En uh, het is ook moeilijk weer te bepalen wat is een punt waard. En uh, ja. nee, nee, maar ja, bij het een... dan gaat het eigenlijk prima. Dat is uh, mooi. En de klanten, de klanten zijn tevreden?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 Ja, we betalen de volledige huur nu. Dus okay. we zijn echt een officiële huurder. Huh. Ja, en dan komt natuurlijk je gas, water, licht, precario, ja. B bij. Dus ja, dat is een flinke post natuurlijk. Dat geloof ik. Maar ja, ja, althans, ja, en... dat kunnen we toch nog uh, regelmatig uh, donaties doen. Nou, Alleen die zijn er uh, uiteraard minder. Door minder, de... hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wat hebben jullie het laatst zeg maar, geschonken aan uh, bepaalde uh, instellingen? Uh, ja, het laatst hebben we geschonken aan het Huis. Hier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 ...het dit keer gaat worden? Ja, uh, we gaan gewoon rond de tafel zitten met het bestuur. We zeggen van, we hebben dit keer weer zoveel geld om weg te geven. We kijken onze hele lijst na en uh, wij willen zoveel mogelijk natuurlijk in Zandvoort doen. Maar ja, we hebben ja. ook heel veel geschonken buiten Zandvoort. En dan kijken we weer wat zullen we doen. Ja, oké. Okay. mooi. De, de week heeft ook nog eens een sociale functie, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja.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 Ja, je moet er uh, toch vanuit gaan. Kleding 3, 4, 5 euro. Mooi stuk van een. Uh, we hebben ook hele mooie kleding van. Uh, uh, ja, Max Mara, Mart Vissen, Edgar Vos hebben we. En uh, mooie stukken zijn iets duurder. Dan praat je over 20, 25 euro. Maar de okay. meeste zijn 3, 4, 5 euro. Ja, en we hebben nu op dit moment een heel mooi uh, zilver bestek. Ja, daar vragen we natuurlijk wel iets meer geld voor ja, dan, uiteraard. dan een gewone lepel. Maar wat praat je dan over? Dan praat ik over drie euro. Per uh, stuk. Oké. Okay. Bestek nodig uh, of niet geven. Nou, nee, niet op dit moment. Maar ik denk van als zij ja, vanmiddag. Ja, begrijp ja, ik. Het zal heel ja. druk worden nu vanmiddag als <laughs> ja. de luisteraars allemaal komen. <laughs> ja. Nee, maar als je dat dan uitrekent, is dat nog ontzettend goedkoop. Ja, tuurlijk. Nee, ja, dat is als je is zo goedkoper dan uh, in de winkel, ja. dan ben je veel, veel, veel meer kwijt natuurlijk. Ja. ja. Um, jij wil hiermee doorgaan, neem ik aan, de komende jaren.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 Want jullie uh, hebben ook wel eens spullen geweigerd, zeg maar. Dat, dat is gewoon niet te verkopen. Ja, maar, of... ja, ja. ja. Dat... Nou, dat wat gewoon er niet mooi uitziet. dat we weten wat we niet kunnen verkopen. Ja, ja. En weet je, oude keukenspullen en oud vergeeld plastic. Ja, dat zijn dingen die kunnen wij niet aannemen. Nee, dat begrijp ik. Nee. Ja. En, en de kleding die wordt uh, allemaal, allemaal gewassen en schoon. En, uh, nee, nee, nee. Dus nee, brengen nee, het, uh... nee, daar hebben we de vrijwilligers ja, geen serie. Oh. Nee, we nemen wel schone kleren aan natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel een vereiste. Ja, ja. en als er ergens een vlek op zit dan willen we het wel wassen als het een als het mm -hmm. nog waard is ja. om, uh, om, er iets mee te doen. om in de winkel te hangen ja natuurlijk. uiteraard ja. Ja. Ja. en jij kunt voorlopig blijven in in, in deze uh, ruimte ja. ja, we huren het. Uh, in maart gaat weer, uh, gaan we weer een nieuw jaar in. Dan gaat de huur weer in. Uh, ja. Voor een nieuw jaar. Dus ik neem aan, wij willen er wel hier blijven. Nou, dat is, dat is een, wel... een prachtige locatie natuurlijk voor jou. Ja. ja. Het is tegenover echt, echt Jimmy leuk. Draaier hè, met ja. zijn uh, uh, chocolaatjes en zo aan de overkant. Ja, is dat, dat is wel heerlijk voor ons. Ja, dat begrijp ja, ja, ik. <lacht> Die brengt <lacht> ook wel eens wat in, Jimmy, of niet? <lacht>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 Peace. Morgen, we zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, vijf voor elf I will survive a Gloria Gay. Ja, dat was ontegenzeggelijk. Gloria Gay ja, We I hebben die allemaal gedanst. Ja, nou ja, leuk, huh? le le le le leuk nummer toch? Jij ja, danst lekker licht. Uh, uh, lekker, hè? Ja, ja. lekker, ja, dat ja, gaat lekker. Helemaal goed, helemaal goed. We zitten uh, in, in, inmiddels zitten tegenover ons Karine Veren en Leon van Es. Hartelijk welkom, gelukkig nieuwjaar nog natuurlijk. Ja, ja, ja En uh, waar, waarom zitten zij hier? Er is een, uh, in, in april is er ja. een. Uh, uh, uh,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 Uh, er zijn allerlei mensen in het dorp op dit moment ook bezig. om hoe ziet Paulus Lot eruit? Ja, ah, ja. Ja, ja, Al die afbeeldingen ja. komen op de expositie te hangen. als een onderdeel van een soort leuk. Ja, leuk. ja, We gaan er binnenkort weer over praten met Walter Sands. Ja, die ja, is ja, ja dat, ja. Wordt, uh, dat ja. wordt ook echt heel, heel erg leuk. Ja, leuk. En dan ja, nou ga je door en dan kom je na Paulus Loot, kom je bij de Barnaars terecht. En van de Barnaars ja, kom je in het heden terecht. En kijk je naar het heden, ja, dat zijn.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 ons dingetje als die voorbij komt. Maar dat is ja, ja, ook leuk natuurlijk. Ja, ja, het ja. dingetje ja. Frank Paardenkoper. En met ja. Frank heb ik natuurlijk al die platen gemaakt. En dat uh, is begonnen in 1977. En mm. is nog niet geëindigd. <laughs> <laughs> Want ik ga volgend jaar willen wij, wil ik weer een, een nummer maken. Oh goed. En ik denk dat dat wel... Uh, volgend dat jaar of dit jaar? Uh, dit jaar. Ja, je leek nog jaar. in het vorige ja. jaar. Dus voor Van de zomer en uh, met Frank Paardenkoper ja, hebben we natuurlijk ja. uh, heel veel leuke dingen gedaan En we ja. blijven elkaar. Zes uh, top 40 hits gehad. Wauw. Dat is goed. Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat weten. Nee, daarom.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 gmail.com. dus heel mm -hmm. makkelijk. Nou, heel makkelijk. heel makkelijk. Dat is heel simpel. Ja. En wat belangrijk is, uh, <kijst> iedereen. Uh, we gaan in een van de ruimtes. Gaan we ook uh, gelijk een een ook een piano neerzetten. Wat? Iemand die op zaterdagmiddag behoefte heeft om tijdens de expositie te spelen, be welkom. Ja. Ja, ja, ja, helemaal helemaal. Ja, um, van de cabaretjes en de andere.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 meerdere activiteiten, zeker in het weekend, maar ook dat er iets komt te hangen, iets komt te zien, en dat het voor de kinderen leuk is om uh, deze expositie ook te bekijken. Ja, maar misschien willen ze allemaal wel hiphopper zijn dan. Nou, dan, dan, is dan, is ja, dan, is ja. dan is dat zo. Ja, dan is dat zo. Welke welke periode gaat dit uh, plaatsvinden? Precies vanaf nu over drie maanden. 7 ja. april. Dus <lacht> ja. we hebben nog drie zeven, maanden zeven, om het. 7 april. En hoe lang gaat het duren? En hij gaat tot 4 juni draaien. Oké. Okay. Ja, dus dat dus is niet een, heel lang. Nou, maar dus.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 technisch man van vandaag Pim al van vragen van. <laughs> wat kan hij eventueel doen? Hij, uh, hij weet het nog uh, niet, maar, uh, <laughs> ja. maar hij weet het wel. Ja. He, dus we nodigen ja, we ook, ook, ook echt ja. mensen uit... van ja, ja oh, kom iets doen. Uh, ja. Heb je spullen? Um, heb, heb, je je ja. Ja. heb je een verhaal? Heb je een verhaal? Heb je een bekende persoon... Hè, waarvan jij denkt van waarom is die... Ja, die hoort erbij. is, hoort erbij. Ja. Maar er, kunnen mensen al zien welke personen erbij komen? Nog niet. Nog maar het aantal niet, namen staat nog niet vast. Ik bedoel, Jawel, we het, hebben op dit toch moment, wel. Heb ik, um, ja, op moment 173 je... namen bij elkaar. 173? Ja, ja dat ja. is ja. uh, ja. ja. ja. ja, die, ja. ja, die kunnen ja. we echt niet allemaal kwijt hoor. Hm. Dus er uh, komen wat uh, hm. een aantal belangrijke of belangrijke Na ons idee dan de belangrijkste komen ja. tevoorschijn. Uh, en dat kan van Roy Schuiter zijn... met zijn fiets van toen. Ja. En die we net al noemden, Meester Loogman. En uh, uh, misschien Alan Clark met... No, noem maar op. He, dus, dus ook ja. nog mensen van deze tijd. Ja. Um, we hebben, vorige week hadden we op de nieuwjaarsduik... hadden we <kijf> Lady Mix staan. Ja. Die komt ook een keertje optreden. Past misschien niet in een museum... Ja. Maar, uh, <laughs> maar het is wel leuk. Dat, ja, dat is dan ja, ook weer gelijk iets leuk uh, voor de kinderen. Dat is ook de toekomst, hè? Ja. ja. ja. Ja, ja, Hartstikke ja, ja. leuk, ja. Goed hoor. Ja, nou, dat klinkt in ieder geval We hebben er zin in. We hebben leuk. er echt van zin in. Kan uh, erg, erg, erg leuk worden. En uh, uh, kunnen mensen, die, die kunnen geen uh, beroemdheden meer aanmelden, zeg maar. Dat, Jawel hoor. Ja, dat kan. Oh, het. Kan oh dat kan ook ja, wel. Ja, op op uh, beroemdsantwoord.gmail.com. Beroemdsantwoord.gmail.com. Ja. Ja. Ja. Beroemd, en dan uh, meld maar aan, geef maar gillen. Uh, ja, en er wordt ja. een, uh, een selectie En voor die gemaakt. kinderen, wordt, dat wordt ook echt heel leuk hoor. Dat ja. ze daar ja, echt activiteiten kunnen doen. Ik neem aan dat het ook op de tekstkrant van ZFM komt. Daar gaat het ook op staan. Precies, ja, ik dus nog ja, ze met kunnen uh, straks uh, op kanaal uh, 40, 40. meekijken. Ja. ja, en niet alleen op 40, hè, maar nee, je hebt tegenwoordig 15. ook KPN bij ja, ja. Ja, op uh, 7, kan 6, 7, kijken. 6, 7, 6, 13, dus je kan alle op. kanten op. Ja ja nou helemaal goed nou, helemaal goed leuk jongens dan, ja het wordt weer mooie Spanning spanningen zes daar wil je mooi. nog, wat is wat is melden wil je Parijen, nog iets melden erover Mo nog? Nee. mochten we nog wat te melden hebben dan komen we langs ja nee jullie nee, <hij> nee, zijn altijd van harte welkom geen ja, probleem en we gaan de leuke uitzendingen van maken ja ik denk dat het heel leuk wordt hoor de uitzendingen in het museum wat ik al zei iedereen is dan welkom ja perfect dat is leuk nou. Hartstikke bedankt voor uw komst. En nog een heel fijn weekend verder. Dankjewel voor de voorbereiding. Ja, dankjewel. Oké, muziek. En de the waves, walking on sunshine. Nou, ik zeker wel. Lekker, hè? Ja, ik zag jou hier ja, op de tafel staan. Lekker. Lekker. Leuk, hoor. Inmiddels is bij ons aangeschoven Victor Bol. Welkom, Victor. Een hele, een Victor hele goede morgen. Victor is uh, de, de imker van Zandvoort. Er zijn, is er nog een imker volgens mij? Ja, we hebben verschillende imkers in Zandvoort. Maar ja. toch wel meer? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar goed, je, je, je, iedereen ziet jou als, als je Zandvoort binnenkomt of verlaat. Aan de zon verslaan. Oh, Ja, af en toe was het mooi weer. Dus uh, zet ik mijn honingkraampje even buiten. Ja ja, ja, ja, ja. Maar de hele winter nog niet meer hè, dan. Nee. Nou, ik heb uh, nu geen eigen honing meer. Maar ik heb nog wel hele lekkere honing uit, uh, uit de Betuwe van oh. kersen. Huh. Maar ja, e het? eigen honing is, uh, is niet meer... Uh, Nee? Pas weer eind mei, begin juni, dan okay. komt de eerste oogst weer binnenvliegen. Maar jij bent er helemaal uitgekocht van de afgelopen uh, Ik heb nog ja. wel wat uh, Duindoren honing. Dat maken we zelf. Onze eigen honing maken we crème van en we plukken duindoorens. En daar maken we zap van en voegen we aan onze honing toe. Dus je krijgt een beetje een, een zure honing. Heel lekker. Uh -huh. zoetzure honing. Uh -huh. En dat is wel een specialiteit geworden inmiddels uh, bij ons. Oké. Okay.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 Ja, want je, je kan het natuurlijk overal neerzetten. Ik was, een paar jaar geleden was ik in Limburg. Nou, de kust en de keur. Overal uh, stroken langs de fietspaden met bordjes erin. Limburg, uh, een bijvriendelijk land. Uh, uh -huh. Als je in het dorp reed en uh, je was in een plonzoentje, als er maar een klein stukje groen was, stond er wel een insecthotel. Ja. En vaak denken mensen: een insecthotel dat ga je insecten neerzetten. Nee, je.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 En dat, ja, dat strekt vanaf de, de flats, zeg maar, die er ja. staat bij de brandweer, tot helemaal achter in Noord. Ja. Dat moet opnieuw aangeplant worden. En ik heb gezien dat ze ja, de beplanting in Nieuw-Noord aardig aan het verzoberen zijn met allemaal helm. Dus uh, ja. het duin komt terug in de woongedeelte, zeg maar. Ja. Maar zorg daar dan ook voor dat je.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 Ja, ja, ja. Heb je zelf ook dieren? Ik heb uh, een hond gehad. Ik heb uh, heel veel uh, bijen. <laughs> ja. Ik heb vissen van. Je kent van. ze allemaal, allemaal bij naam, hè? <laughs> ja. <ook. laughs> maar uh, uh, uh, insecten, dat, dat, dat ben je nooit uitgeleerd. Dus dan, nee. hoe, hoeveel soorten insecten zijn er nou? Nou, Veld, Duizend, dat is niet dun, op, op te noemen. En daarom is het leuk om in contact te komen... Ja, met andere mensen die er ja, uh, ja, veel meer verstand van hebben als ik. Dus ja. ik leer nog elke ja. dag. Oh, Hoe ga ja, je ja. het aanpakken? Uh, je ga je ga een brief sturen naar de gemeente. Ja, of voor je... mezelf, ik ben natuurlijk uh, van, de, van de insecthotels. En uh, laten we zorgen dat die beestjes uh, zich beter kunnen uh, <laughs> ja, vestigen hier in, in Zandvoort. En ja, andere mensen, die zoals uh, Mark Lemet, die zouden zich heel goed in kunnen zetten voor uh, de groene daken en voor uh, ja. het groen en de ja. beplanting.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 Ja, we gaan het voor u uitzoeken en dan komt er iemand, wat ik al vertelde, van nou, we gaan een insecthotel aan de boulevard inzetten. Ja, dan heb je er geen kaars van gegeten. Nee, dan vraagt hij eerst waar de boulevard is. Ja, precies. Maar, maar nou ja, goed, uh, ik neem aan dat je dat je nog wel even probeert in ieder geval. Ja, zonder meer. En, uh, we gaan nog niet de strijd nee, de nee, nee, Nee, begrijp ik. En, en, en tussendoor ja, ben je met je bijen bezig. Ik wil nog even terug naar die bijen.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 Dus ik had, uh, denk, nou ja, dat valt wel mee. Dus ik had uh, zonder pak, uh, zeg maar, de schep uh, eronder gezet. En uh, ik had hem uit die boom gestoken. Maar dat vonden ze toch niet fijn. Dus ik, dat was 32 keer. Mijn dochters hadden de laatste angel eruit. Oh, ze laten erg. een angel achter. Zo, zodoende kan je tellen. Uh, jeetje, meneer. Pap, dat was 32. Zo, goeie. Maar ik heb er geen last van gehad. Nee. Uh. Maar een ander verhaal is daarentegen weer dat je er wel eigenlijk heel voorzichtig mee moet zijn. Want...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 moet zelf het voer uh, erin stoppen. Metsel te dicht, bijvoorbeeld de metsel bij. En die gaat dan weer door. En naar de volgende plek. En vandaar uh. dat die insectenhotels... Zo ja, ja. Zijn. ja, ja, ja. Uh, ben jij niet bang voor <coughs> ziektes onder die bijenvolken? Want uh, een paar jaar geleden... Uh, waren er veel ziektes onder die bijenvolken. Ja, klopt. Toch? En er zijn nog steeds... imkers die volop met allerlei troepen... in hun kasten werken. En de, goed recht...